Artikel door. Oprichter en president, Charity, and Empowerment Foundation Dr. Paul, G. Gold DBA. Gepubliceerd op. 31 augustus 2023. LinkedIn. Het kartel, de diepe staat en de stabiliteit van een land. Om het complexe web van de staat en de implicaties ervan voor de stabiliteit van een land te begrijpen, is het essentieel om de rol van het kartel binnen dit complexe systeem te onderzoeken. De kartels zijn de invloedrijke individuen of groepen die achter de schermen aanzienlijke macht hebben en een cruciale rol spelen bij het bepalen van de richting en de toekomst. Diepsteed verwijst naar een heimelijk netwerk van invloedrijke personen, waaronder overheidsfunctionarissen, inlichtingendiensten en machtige belangengroepen, die achter de schermen opereren om politieke beslissingen vorm te geven en te controleren. Deze personen bekleden vaak belangrijke posities binnen de bureaucratie en gebruiken hun macht en invloed om hun eigen agenda naar te streven, die niet altijd strookt met de belangen van het land of zijn burgers. In het complexe politieke landschap spelen vaak verborgen krachten een rol die de koers van een land bepalen. Deze krachten, bekend als de deep state, zijn vaak in het geheim gehuld en hebben aanzienlijke invloed op overheidsbeleid en besluitvormingsprocessen. Maar wat is de deep state precies? En welke invloed heeft het op de stabiliteit van een land? In dit artikel verdiepen we ons in het complexe web van de deep state, onderzoeken we de rol van de kartels en onderzoeken we hun implicaties voor de stabiliteit van een land. Door deze onderling verbonden elementen te begrijpen, kunnen we waardevolle inzichten verkrijgen in de dynamiek van macht en bestuur. In dit artikel analyseren we de invloed van de deep state op de beleidsvorming, de mate van controle over belangrijke instellingen en de mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van een land. Het kartel oefent zijn invloed uit via verschillende middelen, waaronder het controleren van belangrijke instellingen, het manipuleren van de media en het beïnvloeden van besluitvormers. Door hun bondgenoten strategisch in machtsposities te plaatsen, kunnen ze ervoor zorgen dat hun agenda wordt bevorderd en hun belangen worden beschermd. Deze heimelijke controle over de machtsinstrumenten kan verstrekkende gevolgen hebben voor de stabiliteit van een land, omdat het de principes van transparantie, verantwoording en democratisch bestuur ondermijnt. De acties van het kartel kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen in overheidsinstellingen, het publieke vertrouwen ondermijnen en sociale onrust aanwakkeren, wat uiteindelijk de stabiliteit van een land bedreigt. Het is daarom van cruciaal belang om licht te werpen op het bestaan van de diepsteed en de rol van het kartel bij het waarborgen van de integriteit en stabiliteit van een land. Beleid van een land. Deze schimmige figuren opereren vaak buiten het publieke toezicht en manipuleren het politieke landschap om hun eigen belangen te dienen. Een van de belangrijkste zorgen die verband houdt met de invloed van de deep state op de beleidsvorming is de mogelijke uitholling van democratische principes en verantwoordingsplicht. Wanneer niet gekozen personen aanzienlijke macht en invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen, ondermijnt dit de democratische idealen van transparantie, representatie en burgerparticipatie. Dit kan leiden tot beleid dat de belangen van een selecte groep mensen boven de behoeften en aspiraties van de bredere bevolking stelt. Het gebrek aan toezicht en verantwoordingsplicht kan een voedingsbodem creëren voor corruptie en machtsmisbruik, waardoor het publieke vertrouwen in instellingen verder wordt ondermijnd en sociale en politieke onrust wordt bevorderd. Dit kan leiden tot een gevoel van frustratie en desillusie bij de deelnemers. Een ander gevolg van de controle van de deep state over belangrijke instellingen is de mogelijkheid van beleidscontinuïteit die mogelijk niet strookt met de veranderende behoeften en aspiraties van het land. De gevestigde belangen en langdurige netwerken binnen de diepsteed kunnen de status quo in stand houden, waardoor het moeilijk wordt om zinvolle hervormingen door te voeren of urgente sociaal-economische uitdagingen aan te pakken. Om de stabiliteit van een land op lange termijn te waarborgen, moeten burgers actief deelnemen aan het ontmantelen van de diepe staat en het fragmenteren van het netwerk van kartels dat mogelijk binnen de regering bestaat. De stabiliteit van een land hangt af van de gezamenlijke inspanningen van burgers om de diepe straat te ontmantelen en het netwerk van kartels te fragmenteren. Door zichzelf te informeren, transparantie te eisen en maatregelen te ondersteunen die de integriteit binnen de regering bevorderen, kunnen burgers de democratische principes waarop hun land is gebouwd, beschermen. Door deze proactieve stappen kan een land zijn stabiliteit waarborgen en het vertrouwen van zijn burgers behouden. Het volk, wat kan leiden tot sociale onrust, politieke polarisatie en zelfs de legitimiteit van de regering kan ondermijnen.